8 uur. Dit is Radio 1 Het Marcel Oosten. Straks hoort u in het NOS Radio 1 journaal dat je in Maastricht vanaf morgen een diploma moet hebben om oud papier te mogen ophalen. En de Nederlandse politiebond zegt dat er weinig vandalen vannacht huisarrest krijgen. Over pre-oudejaarsrellen hoort u nu al in het NOS Journaal. De, de politie heeft vannacht in Veen in Noord-Brabant 65 jongeren gearresteerd. De groep stond na twee uur rond een brandend autovrak. Toen de politie aankwam, zegt een woordvoerder. Ja, ze zagen daar een grote groep uh, omstanders. Uh, die keerden zich uh, direct uh, tegen de agenten. Uh, want de agenten waren daar na te voet naartoe gekomen om uh, de brandweerlieden daar te ondersteunen. Om daar een veilige werkomgeving voor uh, te creëren. Maar dat publiek, man of zestig, die keerde zich direct tegen de agenten, er werd met lege flessen naar de dienders gegooid, er werd zwaar vuurwerk afgestoken. De jongeren verschansten zich in een café, waar ze één voor één uit werden gehaald. Rond oudjaar worden in Veen vaker autovrakken in brand gestoken. De politie spreekt van een traditie die uit de hand is gelopen. In Tilburg heeft de politie een drugslaboratorium ontdekt... midden in een woonwijk. Agenten vonden kliko's, amfetamine en jerrycans met chemicaliën... waarmee vermoedelijk ecstasy werd gemaakt. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij was voor iets anders gearresteerd. Maar toen agenten huiszoeking kwamen doen, ontdekten ze het lab.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 Morgen treedt Letland als 18e land toe tot de eurozone. In Noord-Dakota in de VS is een trein met olie ontploft. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. De trein met ruwe olie ontspoorde, waarna er brand uitbrak. De lokale politie zegt dat twee treinen op elkaar waren gebotst, waarna wagons in brand vlogen. The incident happened about 2.12 this afternoon. Uh, first responders were dispatched to about a mile west of Castleton, um, where two trains had collided. As far as the details on how that occurred, we're we don't know at this point, um, but indeed one was carrying crude oil, uh, which Bewoners van een stadje in de buurt horen twee luide explosies. Een deel van het stadje wordt geëvacueerd en andere mensen moeten binnenblijven. Boven de trein in noord Dakota hangen grote zwarte rookwolken die op 25 kilometer afstand te zien zijn.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 Mars One wil een permanent station op Mars oprichten. Volgens de organisatie is dat met de huidige technische stand van zaken mogelijk. De reis van de aarde naar Mars duurt zo'n zeven maanden. En een terugreis is er niet. Het idee is dat er onder twee jaar een nieuw team naar Mars wordt gestuurd. Zo'n 200.000 mensen hadden zich aangemeld. De ruim duizend overgebleven kandidaten zullen de komende jaren worden getest... op lichamelijke en emotionele stabiliteit. Dan het weer, droog en geregeld zon in de namiddag en avond van het westen uit regen en meer wind. En ook rond middernacht regen. Het wordt vandaag 6 tot 8 graden. Nieuwjaarsdag overdag grotendeels droog, met af en toe zon en ongeveer 7 graden. Van Dalen met oud en nieuw straks, praat ik over ze en hoe je met ze om moet gaan.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 31 december om half 11 bij De Vara op Nederland 1. Showroomkeuken uitverkopen bij Kellekeukens. Kijk snel op kellekeukens.nl Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Ja hoor, daar gaan we. We maken ons op voor een avondje champagne, oliebollen en natuurlijk vuurwerk. GELUIDEN. Maar er zijn er natuurlijk altijd voor wie dat niet genoeg is. Dit jaar zitten er opvallend weinig railschoppers vast met huisarrest, zegt de Nederlandse Politievakbond. Slechts 13 vandalen zitten thuis met huisarrest. Saskia Dorrestijn, goedemorgen. Goedemorgen. Vicevoorzitter van de Nederlandse Politiebond. Wat vindt u van die 13? Um, nou, ik ken natuurlijk de onafhankelijke dossiers, die ken ik niet. Maar het signaal wat we hiermee afgeven, dat, uh, dat vind ik onbegrijpelijk. He, er zijn een uh, flink aantal mensen die zich afgelopen jaren uh, met oud en nieuw hebben misdragen. Meer dan 13? Andere, meer dan 13. In ieder geval, he, in totaliteit zijn het er 1100. Waarvan uh, uh, een, een aantal ook tegen onze hulpverleners. En als er in totaliteit maar 13 dit jaar met uh, oud en nieuw binnen moeten blijven, vind ik dat een slecht signaal. Wat voor signaal zou er dan gegeven moeten worden? Nou, Het signaal is dat uh, dat oude nieuw wordt onder andere mogelijk gemaakt door onze hulpverleners. Hè, de, de, de, de politie, de brandweer, het ambulancepersoneel. Dat zich de hele nacht inzet om de orde te bewaken. En dat we ons ook netjes moeten gedragen tegen deze mensen. Hm. Uh, voor de rest van Nederland is het feest. En laten mensen die hun werk die avond moeten doen, laten die ook alsjeblieft hun werk kunnen blijven. Maar u vindt dat het signaal op het ogenblik niet goed wordt gegeven? Nee. Nee, nee. En uh, nou dat is ook al eerder gesteld hè, door onze uh, korpschef Bouwman. Uh, de straffen die vorig jaar ook zijn gegeven, die zijn uh, opvallend laag. We zeggen met z'n allen van we moeten geweld tegen hulpverleners, moeten zwaarder straffen. Maar laten we dat dan ook alsjeblieft doen. Maar dat moet dan ook wel mogelijk zijn volgens de wet. Ja. Ja, en daar zijn, uh, er zijn afspraken over en uh, nu is het ook een kwestie van uitvoeren. Ja, want ik, het Openbaar Ministerie vraagt er wel om, om zwaardere straffen. Het dreigt ja. ook wel met dat huisarrest. Maar het moet ook maar kunnen. U denkt wel dat dat kan? Nou, zo goed zit ik niet in de wet. Maar uh, vorig jaar zijn er toezeggingen gedaan om het geweld tegen zofverleners zwaarder te straffen... En uh, nou, uiteindelijk is er in de praktijk een weinig van terechtgekomen. Dus laten we hopen dat dit jaar uh, nou, dat die zware straffen ook daadwerkelijk worden, worden doorgevoerd. En niet alleen maar de taartstraffen of een boete, maar dus ook uh, huizenrest uh, in, in, de gevallen, in de 13 gevallen die, uh, uh, ja, die we nu hebben. Ja, maar u zegt er komt veilig in de praktijk van terecht. Hoe komt dat dan? Wat denkt u? Waarom, waarom loopt dat dan niet zo als u het graag ziet? Dat durf ik niet goed te zeggen. Nee, dat is ook echt iets wat, wat bij het openbaar ministerie uh, ligt. En uh, kijk, wat wij als politiebond kunnen doen is in ieder geval ervoor bepleiten dat we dus met onze handen afblijven van de, van de hulpverleners. En uiteindelijk zal het openbaar ministerie uh, ja, moeten helpen om daar ook uitvoering aan te geven. Hm. Wat zou u leden willen meegeven die vannacht dienst hebben en vanavond? Nou, doe gewoon je werk. Hè. De vraag werd me eerder gesteld, wat kunnen de hulpverleners extra doen? Nou, volgens mij uh, doen onze hulpverleners, hè, onze, onze politiecollega's, die doen hartstikke goed werk. Die hoeven niet uh, extra hun best te doen. Maar het gaat er vooral om dat wij hier in Nederland ons uh, realiseren uh, dat mensen zijn die, uh, die hun werk moeten doen. En laten we ze alsjeblieft die ruimte geven. Saskia Dorrestein van de Nederlandse Politiebond. Hartelijk dank. Graag gedaan. En later deze uitzending, dan hoop ik nog de politiechef Gerard Bouwman te spreken. Hij roept dus op uh, rechters op om vandalen bij de jaarwisseling... daarna dan streng te straffen. Om rellen te voorkomen worden er natuurlijk veel feesten georganiseerd vanavond. Zoals in Amsterdam wordt het nieuwe jaar groots ingeluid... bij het Scheepvaartmuseum. Iedereen is daar welkom, zolang er maar plaats is op de kade. Gisteravond waren de laatste voorbereidingen voor dat feest... en onze verslaggever Mark Hamer ging er kijken. Het podium staat al. Het Scheepvaartmuseum is prachtig uitgelicht. De bakken waarop de dranghekken zijn aangevoerd, die worden nu nog afgevoerd. Amsterdam maakt zich op voor Oud en Nieuw. Althans, hier in de buurt van het Scheepvaartmuseum. Daar waar de grote viering gaat plaatsvinden van Oud en Nieuw. Ietsje doorgelopen richting het podium... Ook daar worden de laatste voorbereidingen getroffen. Sander van Gelen van IDTV, uitvoerend producent. Wat, wat zijn deze mensen nu nog aan het doen? Uh, nou, ze zijn eigenlijk alle geluidslijnen komen binnen. Dus uh, hier is de monitortafel voor de band. Zodat, uh, kijk, daar heb je het al. Uh, ah. Zodat uh, alle techniek moet aangesloten en werken. En uh, iedereen moet zichzelf kunnen horen en andere muzikanten kunnen horen. Dat zijn ze nu allemaal aan het doen. En hoeveel mensen kunnen hier nou morgenavond of ja, vanavond dan terecht? Uh, nou, er kunnen heel veel mensen terecht. Uh, hoe meer je naar voren staat, hoe beter je het ziet. Dus we hebben eigenlijk op de plek voor 3000 mensen. En op de weg bovenop, die we af gaan sluiten, daar kunnen echt nog wel 10.000 mensen bij. Zeg maar Jan. jou. Had je nog gecheckt wanneer we, tot wanneer we geluid mogen maken? Vroeger was het op de Dam en was het op het Museumplein was altijd het, het Amsterdamse feest. Maar hier kunnen minder mensen? Ja, minder mensen. Maar het grote voordeel van deze locatie is dat het vuurwerk hier veel groter en spectaculairder kan. Ja, want dat wordt hier, hier achterop gedaan, ja. achter bij het marineterrein. op het marineterrein, uh, Dat is een afgesloten terrein, dus daar kunnen we groot vuurwerk uh, kwijt. En uh, met het schip de Amsterdam daarvoor geeft dat hele mooie plaatjes. Dus dat is wel het grote voordeel van deze locatie. Ja, hoe lang zijn jullie nou bezig geweest met de voorbereiding om dit dan een, een mooi plaatje te laten worden? We beginnen natuurlijk maanden van tevoren met plannen maken en tekeningen en dingen op papier. Maar we zijn hier de dag na kerst afgelopen zaterdag, vrijdag, begonnen met opbouwen. We mogen vanaf vijf uur geluid gaan maken tot uh, laat. Op wie richten jullie je nou eigenlijk? Op uh, Amsterdam zijn bezoekers van de stad. Dus toeristen. Dus ik denk dat de helft van de mensen die aanwezig is ongeveer mensen uit het buitenland. Ja, want het grote probleem met Amsterdam is altijd, er zijn wel heel veel feesten, maar ik kijk net even het lijstje langs. Bij de meeste, 90% staat erbij uitverkocht, uitverkocht, uitverkocht. Ja, dus hier kan je altijd terecht, ook als je geen kaartje hebt. Dus daarom uh, mensen die in de stad zijn als uh, toerist, die uh, komen hier en uh, met elkaar hebben we een heel leuk zweertje altijd. Ja, begint Amsterdam echt een stad te worden waar je moet zijn met oud en nieuw? Ja, Amsterdam moet je sowieso zijn, uh, vind ik als, uh, als Amsterdammer, maar uh, met auto. De nieuwe is het hier ook superleuk, ja. Nou, Want je New York, Londen, dat zijn de verhalen. Daar kan je ook naartoe, maar Amsterdam is ook heel leuk. Hier begint langzaam dat sfeertje te komen met het aftellen, het vuurwerk. Ja, dat klopt. Ja, dat aftellen is wel altijd een heel bijzonder moment, als je echt met z'n allen die laatste minuut van het nieuwe jaar, en dan het nieuwe jaar en die ontlading, dat is wel, uh, wel heel leuk. En dat maakt eigenlijk niet uit welke taal je spreekt of waar je vandaan komt, dat is altijd hetzelfde gevoel. Heb jij een specifieke tijd, hoe laat? Oud en nieuw. Hoe laat begint het hier? Um, half twaalf op tv. Hier beginnen we iets eerder en om twaalf uur uh, groot vuurwerk. En als je vooraan wil staan, hoe laat moet je er dan zijn? Ja, dan zou ik denk ik wel uh, tussen tien en elf aankomen. Nou, dat weet ik even voldoende. Dankjewel. je ja. wel. Het van nu over 8. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Als u in Maastricht voor de harmonie, de voetbalvereniging of de tennisclub, oud papier inzamelt, dan gaat er iets voor u veranderen. Vanaf 1 januari mogen vrijwilligers namelijk alleen nog maar oud papier inzamelen... als ze een certificaat op zak hebben. Verantwoordelijk wethouder André Willems van Maastricht, goedemorgen. Goedemorgen. En wat is dat voor een certificaat? Nou, dat is een veiligheidscertificaat. Aha. Uh, en daar zit een opleiding achter van één dag. Uh, en dan wordt aangegeven hoe je veilig papier kunt ophalen. Dat is wordt... dat onveilig dan, papier ophalen? Eh... Uh... Nee, normaal niet. Maar uh, wij hebben een ongeval gehad in de zomer. En aan de aanleiding daarvan heeft de arbeidsinspectie uh, geëist uh, dat we al onze vrijwilligers laten certificeren. Wat is dat voor een ongeval geweest dan? Nou, waren twee, uh, twee uh, jongere mensen, uh, korte broek, teenslippers. Uh, die hebben zo papier opgehaald en die zijn toen gevallen. Ja... Maar betekent dat nu alle oud-papierophalers dan een certificaat moeten hebben. naar aanleiding van dit incident? Uh, ze hadden het al, al moeten hebben. Maar, dat, uh, oh. maar dit incident heeft het in de actualiteit geplaatst. Uh -huh. Ze hadden het al moeten hebben? Ja, ja, want het schijnt een arpo voorschrift te zijn. wat al een kracht was. Uh, op het moment dat bij ons de ongevallen gebeurden. Uh, dus uh, ja, dus gewoon. Uh, wij wisten het niet. Maar dat geldt voor heel Nederland? Ja, ja, dat geldt voor heel Nederland. Maar Maastricht is de enige met zo'n certificaat? Uh, wellicht zijn wij de enige waar een ongeval is gebeurd. En uh, kijk, je moet ongevallen melden. En dan komt de arbeidsinspectie in, uh, in actie. Dus ik neem aan dat elders in het land er geen ongelukken mee zijn gebeurd. Of men beschikt inderdaad over een veiligheidscertificaat. Vindt u het niet wat overdreven? Want ook uh, fietsen meteen teenslippers is niet verstandig natuurlijk. Ja, ja, het. Ja, het uh, Kijk, je kunt erover denken hoe je wilt, maar eh, het moet natuurlijk wel veilig opgehaald worden. Op het moment dat degene die ophalen, op wat voor wijze dan ook gevaar loopt... of dat nou aan eigen schuld of toedoen te wijten is of niet... Eh, ja, dan vind ik zo'n certificaat wel noodzakelijk. Maar dan moeten de mensen dus een, een, een dag ergens gaan zitten, of iets leren... Om, om dan te leren dat ze geen teenslippers aan moeten trekken. Nou, ze krijgen gewoon de basisregels geleerd. Wat zijn die basisregels dan voor papier inzamelen? Nou, dat je bijvoorbeeld uh, een reflecterend hesje moet dragen, dat je veiligheidsschoenen moet dragen en hoe dat je uh, papier uh, in zo'n auto werpt. W wacht even hoor, veiligheidsschoenen als ik oud papier bij de buurman help haal. en een reflecterend hesje? Ja, nou, uh, het ja. Komt me, ja, het komt me even enigszins overdreven voor. Ja, maar het zijn wel voorschriften waar wij ons aan hebben te houden. En ja, als u zegt overdreven, dan moet u niet bij mij zijn, maar nou bij ja. de wetgever. U kunt zeggen, dat doen we niet hoor, zo'n certificaat. Nou, kijk, we hebben het proberen af te zwakken, uh, maar dat is niet helemaal gelukt. Er ligt duidelijk, ABO-voorschrift, daar staat in, dat die mensen wat papier ophalen, dat die gecertificeerd moeten zijn, dat hun kleding aan bepaalde vereisten moet voldoen. Uh, en daar gaan we ons nu aan houden. Maar andere gemeenten doen het toch ook niet? Had u toch ook kunnen zeggen, kom, dat doen wij ook niet? Uh, ik heb zelf de indruk dat het merendeel van de gemeente het niet doet, uh, maar dat is een persoonlijke indruk. Maar feit is wel dat als je met niet gecertificeerde uh, papierophalers werkt, dat je fors beboet kunt worden. Bent u niet bang dat de mensen nu zeggen, nou ja, laat dat maar zitten en dat mensen gewoon papier weer in de grijze container gooien? Nou ja, kijk, het een heeft niks met het ander te maken natuurlijk. Nou ja, als het zo moeilijk wordt om, om even het oud papier in te zamelen voor de club of voor de harmonie. Nou, wij hebben ons papierophalers uh, zo goed mogelijk proberen te faciliteren. De opleiding uh, die komt voor kosten van de gemeente. Uh, evenals de, de veiligheidskleding die ze moeten dragen. En we gaan nu van start, of zijn ook al gedeeltelijk gestart. Ja. En we zullen bekijken de, ergens in de loop van de volgend jaar hoe dat dan loopt. Goed. En... Um, meneer Willems, mensen krijgen echt een certificaat? Ja, ja. Van papier? Ja, van papier. Goed. Meneer Willems, sterkte ermee. Hartelijk dank hoor. Ja, oké. Okay, tot ziens. Goedemorgen. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10 en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. We duiken deze dagen in ons radioarchief en blikken terug op het afgelopen jaar. Live-bijdragen van Mark Robin Visser deden af en toe wat stof opwaaien. Zoals dat in januari ging toen hij bij de voorzitter en de ijsmeester van de Ankerveense ijsclub de dikte van het ijs ging testen. Dat liep voor de ijsmeester heel anders af dan de bedoeling was.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 Ja, de hij De ijsmeester is er doorheen gezakt. Ja, ja, Tot zijn middel in het... Je ja, was gewaarschuwd. Ja. Gaat het? Nou, het valt me toch tegen, ja. verdorie. Het was toch wel niet te redden. Dus... Gaat het goed daar, Mark Robin? Nee, het we... komt goed, maar de ja? ijsmeester is even uitgeschakeld. O, oh, oei. Ijsmeester David Pos van de Ankeveense ijsclub zakte live in het radio-injournaal door het ijs. Het viel hem wat tegen. Hoe gaat het nu met hem? Mark Robin Visser zocht hem op om nog eens na te kaarten.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 En ik hoop dat we u terugzien, maar dan, dan wel met de toertocht. Hij is meester. David Pos van de Ankerveense IJsclub was dat. Met Mark Robin Visser. Hij is samen met Minor Immers terug in het nieuwe jaar. <middels> Brother Bell is in de back. Sweet singers in the front. Foozing down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly, red blue lights. Flash out from behind.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 Time I look Every time I look around It's a my face Ringmaster tips up Says the elephants of town People jump and dive, And the clowns are stuck around TV news and cameras There's choppers in the sky Marines, police, reporters Ask where, far and wide Bella yells, we're out of here Sinuses right on Making moves and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 Maar dat publiek, man of 60, die keerde zich direct tegen de agenten. Er werd met lege flessen naar de dienders gegooid. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken. Nou, een aantal collega's raakten licht gewond. Gelukkig geen zware verwondingen. Wel werd ook een ruit van een politieauto ja. vernield. Nou, we hebben toen direct een charge uitgevoerd. En toen al acht helpschoppels kunnen aanhouden. Ja, er was een veel drank in de man. Nou, dat denk ik niet. Het is daar een soort uh, traditie om uh, ja, auto's in brand te steken. Maar uh, vannacht is het helaas uh, helemaal uit de hand gelopen... want uh, de rest van de groep uh, vluchtte vervolgens een horecagelegenheid in... Nou, we hebben besloten om ook uh, die personen aan te houden. We hebben versterkingen ingeroepen van uh, korpsen uit de omgeving. We uh, hebben een uh, politieheliën erboven laten hangen. En uh, vervolgens zijn ze allemaal uh, aangehouden. En het teller staat inderdaad nu op 65, maar dat zou best nog wat verder op kunnen lopen in de loop van de ochtend. Ja, even over die traditie. U was dus al alert, want als ze dat ieder jaar doen, auto's in de brand steken. Nou, wij zijn er inderdaad extra alert op. Een aantal keren is het daar uh, met auto en nieuw uit de hand gelopen. Maar uh, ja, de gemeente heeft daar uh, heel veel maatregelen in genomen... waardoor dat toch een stuk uh, teruggedrongen is. En wat je nu ziet is dat het soort kat- en muisspel soms in de dagen voorafgaand aan oud en nieuw is. Uh, ja, helaas, uh, vannacht is het helemaal uit de hand gelopen. Ik denk dat deze was niet verwacht hadden dat de, de politie, die aanvankelijk met een vrij kleine groep was van een man of 10, 12 uh, agenten, ja, dat die uh, door zouden pakken en de groep uh, zouden gaan aanhouden. Dus daarom is denk ik de rest van die groep gevlucht. door De gelegenheid in Madak kon konden geen kant uit. En vervolgens hebben ze dus allemaal aangehouden... op grond op, van openlijke geweldpleging. Hm. Even voor de zekerheid, het zijn autovrakken die ze in de brand steken. Niet, niet toevallige auto's die ze aantreffen. Nee hoor, er zijn er geen gedupeerden, geen, geen benadeelden die aangifte doen of wat dan ook. Het zijn uh, autovakken, maar goed dat liep uh, de laatste jaren daar toch wel uit de hand. Het uh, werd gewoon op de openbare weg uh, in brand gestoken, ook soms gevaarlijk voor de omgeving. Nou, wij kunnen dat gewoon uh, niet tolereren, dus we houden daar al uh, extra toezicht. Maar uh, ja, uh, ja, men heeft dit echt uh, uitgelokt uh, vannacht. Ja, maar de politie is dus, als ik het goed begrijp, strenger gaan optreden bij, uh, bij dit soort incidenten. Ja, wij, wij, wij tolereren dit niet en uh, dat zorgt ook natuurlijk voor een veilige werkomgeving voor uh, de brandweerlieden, Want uh, ook, ook zij kunnen anders mogelijk uh, bekogeld worden. Maar goed, zij waren vandaag geen uh, doelwit, het ging echt uh, om uh, de politie. Nou, uh, wij tolereren natuurlijk geen uh, verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen. Dus uh, daarom hebben we hier ook fors op ingezet. Inmiddels hebben we extra recherche-teams uh, opgeroepen om uh, al die arrestanten af te gaan horen. Want daar komt natuurlijk nog heel wat werk uh, onderuit. Ja. Uh, maar goed, we hebben daar overleg over gevoerd met het openbaar ministerie en Breda. En ook zij nemen de zaak heel hoog op, dus we gaan dat vandaag flink tegenaan. Nou, en wat gaat er met die jongeren gebeuren? Kunt u dat inschatten? Het is natuurlijk een zaak van het OM en uiteindelijk de rechter. Nou goed, het wordt nu dus openlijke geweldpleging. Er is een, een ruit van de politieauto vernield, Er is met glas gegooid naar agenten. En er is zwaar vuurwerk afgestoken. Dus er zijn allemaal elementen voor open geweldpleging. Er is ook niet voldaan aan de vordering van de politiecommandant om daar uh, te vertrekken. Het zal uh, afwachten zijn of uh, dat tegen alle arrestanten ten laste gelegd uh, kan worden of dat er toch misschien enkele bij zijn die uh, er die nauwelijks deel van hebben uitgemaakt maar in de verkeerde golf uh, terechtgekomen zijn. Goed, dat gaan we vandaag allemaal uitzoeken. Uh, maar uh, ik kan voorstellen dat een deel van de verdachten in verzekering gesteld zal worden. En dan zitten ze ook vanavond met de jaarwisseling vast? Ja, maar goed, dat is geen beslissing die ik neem. Dat zal de hulp van justitie doen uh, met nee, de precies. afwisging uh, van de verdenkingen ja. die, die de agenten op papier zetten. Ja, is dat een voorbode over wat uh, veen en omstreken vanavond te wachten staat? Vreest u? Nou, ik hoop het, uh, ik hoop het niet. Uh, we gaan natuurlijk wel uit van een, van een gezellige jaarwisseling hier in, uh, in de regio... Uh, het kan best zijn dat, uh, dat door hetgeen wat we nu vannacht uh, meegemaakt hebben... dat het verder daar uh, rustig blijft. We moeten het afwachten. Willem van Hooydonk van de politie over de gebeurtenissen in Veen van gisteravond. Van Dalen, rond en tijdens de jaarwisseling moet een strenger worden aangepakt... vindt de korpschef van de nationale politie Gerard Bouwman. Ik hoop hem te spreken na negen uur.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 Dit is Radio 1. Half negen geweest, hoogste tijd voor het NOS Journaal. Jan van der Putten. Te weinig vandalen hebben vanavond huisarrest... vinden vakbonden van hulpverleners van de 1100 vandalen... die de vorige jaarwisseling werden opgepakt... zitten er vanavond 13 verplicht thuis. En de vakbonden vinden dat te weinig. Het signaal dat hiermee wordt afgegeven is onbegrijpelijk... zei vicevoorzitter Dorre Stijn van de Nederlandse Politiebond... in het NOS Radio 1 Journaal. Straffen zijn opvallend laag. Er zijn afspraken over zwaardere straffen. Laten we hopen, zei Dorre Stijn, dat die nu ook wordt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 In Tilburg heeft de politie een drugslaboratorium ontdekt... midden in een woonwijk. Agenten vonden kilo's amfetamine en jerrycans met chemicaliën... waarmee vermoedelijk ecstasy werd gemaakt. Bewoner van het huis in Tilburg is aangehouden. En in North dakota in het noorden van de VS... is een trein met olie ontploft. Een grote vuurbal was tot ver in de omgeving te zien. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers... die trein met ruwe olie ontspoorde Mogelijk na een aanrijding met een andere trein. Dat wordt nog onderzocht. En dat zijn de hoofdpunten. Voor het weer naar Weerplaza. Michiel Severin, goedemorgen nogmaals. Wat krijgen we voor een laatste dag van het jaar? We krijgen een dag met veel bewolking in een groot deel van het land. Maar in Limburg en langs de oostgrens gaat van tijd tot tijd de zon schijnen. Uit die bolkje valt voorlopig eigenlijk geen regen. Misschien hooguit een enkel spatje wat je dan langs voelt waaien. Maar dat stelt verder weinig voor. De wind waait wel uit de zuidelijke richting. En die is in een groot deel van het land matig. Windkracht 3 tot 4. In de kustgebieden kan die toenemen naar windkracht 6. En mocht je om een of andere reden de zee opgaan... dan waait het daar <laughs> nog wat harder met windkracht 7. Ja. Dus uh, Niet doen. een stevige zuidenwind. Blijf aan land uh, voor de jaarwisseling. En daarna dan. Hoe gaan we het nieuwe jaar in? We gaan het nieuwe jaar in met een regengebied. De eerste spatjes bereiken ons in de loop van de middag in het zuidwesten en westen. En vannacht trekt dat over het land. Ik ga er op dit moment vanuit dat om middennacht het in het noordoosten droog is. En ook alweer in Zeeland. En daarna wordt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog. Morgen overdag dan best aardig weer. Af en toe zon, veel wolkenvelden, maar een groot deel van de dag droog. En aan het einde van de middag en avond krijgen we opnieuw regen. Temperaturen vandaag 8 graden, morgen 8 graden. Donderdag niet, dan komen we op 10 graden uit. En ook vrijdag 10 graden, oftewel echt winterweer. Nee, ik wou zeggen. We gaan er wel lekker de winter in. Michiel Zeverin bij Weerplaza, dankjewel. Verkeersinformatie is er niet. Hele ochtend nog geen file gesignaleerd. We gaan het straks hebben over de gezondheidszorg. Want het was wel een bewogen jaar voor de gezondheidszorg. Straks alles nog maar eens op een rijtje.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 5 over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het begint een uh, traditie te worden. De run op de apotheek aan het eind van het jaar. In januari begint namelijk weer het nieuwe eigen risico. Maino Remmers is, jazeker zeker, bij de apotheker. Nijpels in Eindhoven. Maino, goedemorgen. Goedemorgen. Rijen voor de deur. Nou, dat nog niet, maar wel een bakje net leeggehoord van, van die briefjes die je ook trekt als je bij de bakker uh, deze dagen iets gaat halen. Zo'n zo nummertje strekautomaat staat er en het is wel inderdaad een runnen, mevrouw Nijpels. Ja, enorm. We hebben gisteren denk ik 50% regels meer dan normaal uh, gehad. Regels? Ja, regels, receptregels, zo zullen oh, ja. wij dat. En uh, dat is uh, met hetzelfde aantal personeel is dat behoorlijk doorwerken. Dus... mannetje of zes staat erachter, hè? Zoiets, ja, gisteren ook. Ik krijg ik allemaal dames trouwens.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 Uh, ik denk voornamelijk hamstergedrag. Mensen denken dat we in januari niet open zijn. Uh. Maar uh, mensen die denken ook een eigen risico uh, is behaald. We gaan nu de medicijnen halen en volgend jaar uh, uh, betalen we dan niks. Maar iedereen die chronisch medicijnen gebruikt, krijgt volgend jaar gewoon weer zijn eigen risico. Ja, want er zit ook een beetje een risico aan. Want sommige producten zijn natuurlijk maar beperkt houdbaar. Dus dan heeft het niet zo heel veel zin om een complete voorraad aan te gaan leggen. Uh, dat ook, maar in principe voor drie maanden is de, de regel dat je daar toch uh, de medicijnen van uh, mag verstrekken van de zorgverzekering. En zijn dat dan de duurdere dingetjes waar de mensen extra voor komen? Nee, want mensen hebben denk ik toch nog niet altijd goed beeld van wat duur en wat goedkoop is. Dus uh, nee, ze willen gewoon alles voor zoveel mogelijk, uh, zo lang mogelijk periode hebben. Uh, wat betekent dat nou, zo'n dag als gisteren? Hoeveel mensen staan er dan zo gemiddeld op een druk moment? Nou, uh, ik denk er twintig tegelijk hebben we er gisteren wel gehad, uh, wachtend. zit uh, maar... het hier wel vol, ja. Dan was het uh, bomvol, ja. ja. ja nu wordt er achter, we kunnen even gaan kijken achter, wordt er al druk van alles klaargemaakt. Kijk, hele rijen met dozen en briefjes en uh, het is een gekke huis, hè? Zo is het, heel. Al... Ja. <laughs> Ja, wat betekent het voor de rest van de dag vandaag? Want oudjaarsdag vier uur, uurtje eerder dicht, twee uurtjes eerder dicht. Ja, we gaan eerder dicht, maar we hebben nog een kleine achterstand van gisteren en die gaan we nu, nu het nog rustig is, proberen snel allemaal klaar te zetten en dan dat we iedereen snel kunnen helpen, zodat iedereen om vier uur lekker naar huis kan en ja. feest. Heeft, heeft het zin wat mensen doen? Bespaar je er ook wat mee? Nee, wat ik net zei, mensen die gaan dan nu hun eigen risico hebben ze gehaald. Dus die krijgen nu geen rekening meer. Maar volgend jaar zullen ze toch weer de rekening krijgen. Ja, precies, als je de vaste dingetjes nodig hebt. Maar zijn er wel producten waarvan u zegt, ja dat loont wel. Uh, nee, ja, wel uh, mensen die ja, verwachten verder niet ziek te zijn en nu bijvoorbeeld nog de pil willen halen, die, die zie je dan nog wel eens uh, voor een jaar dat mee, uh, mee willen nemen. Ja, ja. echt een de complete, de complete lading. Nou, we moeten maar eens even kijken of het, zo, uh, of het inderdaad storm gaat lopen. Ja, dat hoort er een beetje bij aan het eind van het jaar, hè? Uh, De grenspomphouders hebben het misschien vandaag ook nog even druk, want de accijns op de benzine gaat omhoog. Ik ben ook ooit eens geweest, toen ging het over een sterke drank, gingen de accijns ook ineens omhoog. Elk jaar zijn er wel van die dingetjes, hè, waar je dan op het laatste moment nog naartoe gaat? Dat klopt, ja. Jullie komen elk jaar weer terug? Bij ons is het elk jaar weer, Elk jaar denk ik, nu gaat het rustig worden, maar nee hoor, elk jaar zijn er ook weer maatregelen bijvoorbeeld de vergoeding van uh, incontinentiemateriaal, die verandert volgend jaar en er zijn ook mensen die dat misschien al weten en daardoor dat we eerder komen halen. Dat zijn van die grote pakken, hè? Ja, ja, dus die willen ze denk ik niet voor drie maanden in één keer mee. Nee. Goed, we gaan eens kijken als de drukte toeneemt hier aan de Kloosterdreef in Eindhoven. Mijn oremmer is bij Apotheek Nijpels dus in die plaats. Ja, geld, daar gaat het over. Snel nog even wat kopen voordat je eigen risico weer gaat lopen. Gepraat we praten over de gezondheidszorg van het afgelopen jaar... met Rinke van de Brink, onze gezondheidszorgredacteur. Rinke, welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Ging het ook veel over geld dit jaar? Ja, natuurlijk, hè, want gezondheidszorg is duur, te duur. Ja, dat is wel de algemene mening, dat die gezondheidszorg uh, te duur is... Um, er moet bezuinigd worden. En dat zie je op alle manieren uh, terugkomen. Heel veel in de berichtgeving. Je ziet het ook dat ziekenhuizen uh, voor de eerst in grote financiële problemen komen. en failliet gaan. Ja. Het uh, Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenissen. is na uh, een serie uh, uh, grote problemen in het ziekenhuis. waarbij de sterfte uh, heel hoog leek op de afdeling cardiologie. Uh, onderzoeken van de inspectie zijn die in financiële problemen gekomen. door de mensen wegbleven. En die zijn failliet gegaan. En gaan nu verder als een soort uh, buitenpost... van drie andere ziekenhuizen in de regio Rijnmond. Um, dat ziekenhuis gewoon failliet. Dat was vroeger eigenlijk min of meer ondenkbaar. Het ziekenhuis in Zoetermeer staat uh, op omvallen... om financiële redenen. Het vaartziekenhuis in uh, Amsterdam... dat is een hele soap. Wie is er de baas in het ziekenhuis? Het is nu gekocht door Loek Winters... en aan de lopende band rechtszaken over. Het gaat allemaal om geld. Dat is in, in ja, voortbestaan staat op het spel. Ook is het gekocht... Er lijkt nu een oplossing, maar het moet nog maar blijken of dat voldoende zal zijn. Dus het gaat heel vaak over geld. Mm -hmm. Ook over fraude, hoge tarieven natuurlijk. Daar gaat het al jaren over, maar ook afgelopen jaar weer. Over die fraude gesproken. Is nou eigenlijk duidelijk um, hoeveel dat in omvang is? Er zijn hele wisselende berichten over. Het gaat van, van honderden miljoenen tot... Een paar miljoen misschien. Ja, en tot sommige, volgens sommige berichten... de Telegraaf kopte ergens in het afgelopen jaar... 3 à 4 miljard. Ja. Onze collega's van RTL hadden het over meer dan een miljard. Het OM schat het op 100 miljoen. Um, vertel het maar. Feit is in ieder geval dat er in dit systeem... Um, dat is zo ingewikkeld, het systeem waarmee artsen en ziekenhuizen betaald worden... dat er uh, veel fout gaat. En sommigen noemen dat allemaal fraude. Anderen... Uh, kijken er anders naar, maar laat ik één voorbeeld geven. Um, een mijn bekende kinderarts moest bij een kind twee kleine ingreepjes doen, twee kleine operaties. Die uh, wilde hij tegelijk doen, omdat hij dat kind dan maar één keer hoefde op te nemen en één keer onder narcose te brengen. Daar zitten risico's aan, dus dat is goede zorg om dat zo te doen. Maar dat mag niet, want je kunt maar één behandeling tegelijk doen. Dus je kunt niet tegelijk een kleine operatie aan een rechterbeen en aan een linkerarm doen. Dat mag gewoon administratief niet. Nee. Dat heeft hij toch gedaan. En in plaats van voor beide een aparte behandelingscode te kiezen... en twee facturen te sturen, heeft hij een code gezocht... die een beetje de tarieven van die beide behandelingen dekte... en mm. dat gedeclareerd. Dat is vals in geschriften ja. en fraude. Maar het is ook goede zorg. Dus... Het systeem maakt dat onmogelijk. En artsen die toch zo'n kind goed willen verzorgen... ja, die frauderen dan feitelijk op papier. Maar is dat fraude? Of is fraude als een dokter zegt dat hij drie operaties heeft gedaan... terwijl hij er maar één heeft gedaan? Of uh, heeft gezegd dat hij uh, iemand uh, uh, een, een nieuwe heup heeft gegeven... terwijl hij alleen foto's heeft laten maken? Uh, dat lijkt mij fraude. Ja, dat gaat allemaal dwars door elkaar heen. Dus ik denk dat eigenlijk niemand weet hoe groot de vrouw die in de zorg is. Wordt daar wel naar gekeken door minister en staatssecretaris? Zijn ze daar dan wel mee bezig? Aan de ene kant met die vrouw, dan aan de andere kant ook met dat betalingssysteem, declaratiesysteem? Nou, dat declaratiesysteem is, uh, je gelooft het misschien niet, maar dat is uh, twee jaar geleden vereenvoudigd. Mm -hmm. en, uh, dat heeft tot deze complicaties succes. geleid. Er zijn ook behandelingen die wel uitgevoerd worden, maar die niet gedeclareerd kunnen worden. Dus ook dat leidt tot feitelijk vals uit de ingeschrift. Want de dokter wil natuurlijk toch behandeld, betaald worden voor zo'n uh, Behandelingen, dat lijkt me ook terecht. De Nederlandse Zorgautoriteit doet op het moment een onderzoek... naar de omvang van die fraude. Maar het is een beetje de vraag... Nou, hoeveel illegalen zijn er in Nederland? Omdat uh, nou ja, alles loopt, zoals ik zei, dwars door elkaar. En uh, uh, ik geloof niet dat iemand echt inzicht heeft. Het Openbaar Ministerie schat het op in ieder geval 100 miljoen. En ze denken in feite dat het nog meer is. En dan gaat het over harde fraude. Bijvoorbeeld bureautjes... Um, over uh, die pgb's, dus persoonlijk, persoonsgebonden budgetten... voor mensen aanvragen die altijd zorg nodig hebben. En die dan de administratie voor die mensen doen... maar uh, 50% van het geld in eigen zak steken. Of uh, mensen gewoon oplichten. Daar, daar is sprake van keiharde fraude. En daar wordt hmm. het moment wel uh, stevig op ingezet om die te vervolgen... en, en dat soort bureaus uh, op te doeken. Goed. Het ging niet alleen over geld afgelopen jaar in de zorg. We hadden Tuintje, Hoorn, processen tegen neurologische stoer, eh, massa-ontslagen natuurlijk ook in de langdurige zorg. Wat vond jij het meest opvallende? Feit. Nou, ik denk dat in, in de berichtgeving over de gezondheidszorg de affaire Tuitje Hoorn dit jaar wel. Uitanasiezaak. Um, uh, uh, het meest. Uh, uh, Zelfdoding moet ik zeggen. Ja, ja, het was geen euthanasie. Daar ging het eigenlijk precies om. Die maakte wel. Het, daar was het meeste over te doen. Er was een, een, een, een huisarts in, in uh, Tuitje Hoorn die een, een terminale kankerpatiënt een zeer hoge dosis morfine en dormicum gaf. Er um, was een euthanasief aanvankelijk. Dat was ingetrokken. De patiënt. de patiënt wilde langzaam met palliatieve sedatie inslapen en uh, die kreeg een injectie waardoor hij uh, vrijwel meteen stierf. Um, die huisarts is s'nachts uh, of late avond om een uur of elf s'avonds... is daar de politie op de stoep verschenen... nadat er een, een, eigenlijk een aanklacht was ingediend... door een co-assistent van die huisarts en het uh, Amsterdams Medisch Centrum. Um, bij die inspectie de Inspectie heeft de ogenblikkelijk openbaar ministerie ingeschakeld... politie op de stoep. Bij de, zijn woonhuis waren het dan een stuk of vier, vijf. Vervolgens in de praktijk heeft... 15, hebben vijftien 15 man een doorzoeking gedaan. Uh, vervolgens heeft dat uh, nog een aantal weken geduurd. Begin oktober is de huisarts op non-actief gesteld... nadat hij in een psychiatrische inrichting had gezeten... waar hij een paar keer verhoord is door de politie. Overigens met toestemming van zijn advocaat en zijn psychiater. Uh, ja. Nadat uh, die verhoren geweest waren... heeft de inspectie hem op non-actief gesteld... omdat ze bang ja. waren dat hij dit vaker zou doen... En kort daarna heeft hij zelfmoord gepleegd. Ja. Dat is een hoogst dramatische zaak. Ja, toen is de discussie natuurlijk op gang gekomen. Van, gaat het wel goed? Zijn de regels nog wel hanteerbaar voor huisartsen? Gaat dit een vervolg krijgen? Ook volgend jaar loopt dit door? Nee, zal, het, zal het invloed hebben uiteindelijk op, op de regelgeving? Op de het, het leek in het begin... We hadden toen in een van onze uitzendingen... ook een aantal voorbeelden van artsen... die zich behoorlijk zorgen maakten... over of ze nog wel palliatieve zorg konden geven... of ze nog wel euthanasie konden toepassen... Um, dat heeft eigenlijk maar heel kort geduurd. Er is daarna een enquête geweest van het vakblad Medisch Contact... onder huisartsen en van de 850 huisartsen die daarop reageerden. was 2%, 3% die, die zei van... nou ja, ik trek me daar wel iets van aan van al die commotie. Die waren een beetje, um, uh, laat ik zeggen, wijfelachtig geworden... of ze dat nog wel durfden en lieten dat maar liever aan een ander over. Maar het lijkt er toch op dat dat betrekkelijk snel is uitgedoofd, omdat eigenlijk iedereen in Nederland de regels die wij hebben... voor euthanasie en palliatieve sedatie... Um, voldoende ruimte vindt bieden. Want je mag van die regels afwijken als je daarvoor argumenten hebt. Dus als een arts zegt van... ik kan niet met de doseringen die in de richtlijnen staan uit de voeten... want mijn patiënt krijgt al heel lang morfine. Dan mag dat allemaal. Het enige is, je moet dat... Melden. Je moet dus kunnen uitleggen ja. waarom je dat doet. En dat was precies het uh, probleem in Tuitjoorn. Dat, dat uh, de huisartsaal had opgezet. Om een natuurlijke dood ging. Terwijl hij dus die zeer hoge doseringen middelen had gegeven. Tot, nog heel even kijken naar 2014. Waar gaan we het dan over hebben in de zorg? Geld? Nou ja, die massaontslagen die je net al even noemde. Met name in de langdurige zorg. Die zullen dit jaar een heel groot thema worden. Per 2015 verandert uh, bijna alles in de langdurige zorg. Heel veel wat nu uh, landelijk geregeld is in de uh, AW gaat dan naar de gemeente. Um, grote zorgbedrijven zijn daarop aan het voorsorteren. Wat een, nu een verzekerd recht is, dus omdat je premie betaalt voor je inkomen, heb je recht op op allerlei vormen van hulp, als je die nodig hebt. Dat verandert in een verstrekking van de gemeente. De gemeente beoordeelt dan of je daarvoor in je aanmerking komt. En als het geld op is, dan kun je het niet meer krijgen. Ja. Nou, dat heeft grote gevolgen. Dus allerlei bedrijven die huishoudelijke hulp, begeleiding en dergelijke geven, die zijn nu hun personeel aan, aan het ontslaan. ontslaan. Ja. En dat gaat vaak met, met duizend of honderden of zelfs soms met een paar duizend tegelijk. Een deel van die mensen kan dan tegen slechtere arbeidsvoorwaarden weer terugkomen of soms bij een nieuwe aanbieder. Maar dat wordt zeer onzeker. En dat gaat in die branche om, om tienduizenden banen die op de tocht komen te staan. Ja, het gaat en, zich ontwikkelen komend. Ja, moment, dat ja. gaat zich ontwikkelen. We horen van je. Rinke van der Brink, verslaggever Gezondheidszorg bij de NOS. Dankjewel. hoort u met Turning Tables. Dat Amerikaanse geheime dienst NSE de wereld afluistert, dat wist u al wel. Maar nu begint pas duidelijk te worden hoe geavanceerd ze te werk gaan daar bij de NSE. De Spiegel had onthullingen daarover. Rachid Finch is hier, onze man op internetgebied. Rachid, uh, goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Wat had de Spiegel te melden? Nou, dit was wel een van de meest bizarre onthullingen tot nu toe. Ik denk dat het Hollywood-scriptschrijvers toch wel een beetje ja, fantasieloos lijkt uh, te maken. Um, de NRC heeft blijkbaar een soort catalogus waar informanten en uh, andere experts technische snufjes uit kunnen halen om dan daarmee uh, hun, uh, hun doelwitten uh, ja. te kunnen afluisteren. En okay. uh, het was gewoon wel heel, heel grappig om, nou ja, eigenlijk is het helemaal niet grappig, maar wel heel beeldend natuurlijk. Van nou, oké, okay, we gaan even een catalogus kijken van, oh, misschien moeten we dat snufje gebruiken en dat. Um, die werden allemaal gepresenteerd in der Spiegel later toegelicht gisteren op een congres van hackers in Duitsland... bij de Chaos Computer Club. Jaarlijks komen die bij elkaar. Uh, en een Amerikaanse hacker, Jacob Applebaum, ging dat daar allemaal uitleggen. En het meest extreme was toch wel uh, dat de NEC mogelijkheden heeft... om op uh, kilometers afstand uh, met hele sterke zenders... Uh, uh, mensen af te kunnen luisteren. Uh, of bijvoorbeeld uh, te kijken wat iemand op zijn beeldscherm heeft staan... Uh, door uh, bijvoorbeeld in een kabeltje een soort zendertje te zetten... in een soort beeldschermkabel, en uh, dan op kilometers afstand afstand uh, dat signaal te kunnen ontvangen. Hm. Ze staan waarschijnlijk zo met zo'n vrachtwagentje ergens uh, voor de deur. Ja. Kunnen ze met je meekijken. En ze kunnen zelfs, en dat was natuurlijk ook wel eng uh, met zo'n ding, uh, je wifi-signaal aanpassen. Dus op die manier eigenlijk via jouw wifi-netwerk uh, een virus op je computer zetten. En dat dus allemaal Kan afstand. Allemaal. Ze hebben een heel arsenaal gewoon op de plank liggen ja. om dat in te zetten. Ja. Wat daar ook uh, opvallend aan is, is dat ze echt gebruik maken van beveiligingsproblemen in producten van Amerikaanse leveranciers. Van HP, van Apple, van Dell bijvoorbeeld. Uh, zeker Apple viel daarbij op, uh, omdat in die slides of uh, in, in die catalogus stond uh, dat de NSA heel succesvol is in het aanvallen me, uh, van de iPhone bijvoorbeeld, dat ze dus je camera kunnen gebruiken, je microfoon. En uh, hoe komt dit aan in de, in de internetwereld? Je zegt het al, het is net, uh, gisteren uitgelegd bij, ja. uh, bij allemaal uh, ja, mensen die daar echt veel van af weten. Klopt. Uh, waren die dan ook nog verrast? Of? Uh, nou, daar zitten natuurlijk wel de, de meest geharde cynici zitten daar in de zaal, maar zelfs op het einde was iedereen toch wel verrast met dat uh, systeem waarbij je uh, op afstand met zenders elkaar kunt afluisteren. Uh, maar voor, vooral voor Amerikaanse bedrijven is dit wel echt een probleem. Want die hebben nu altijd iets, uh, iets slechts uit te leggen. Het is of waarom is jouw product uh, zo slecht beveiligd dat de NNC op zo'n grote schaal daar misbruik van kan maken. Als dat het geval is, of ze moeten uitleggen: nee, het klopt, we werken eigenlijk samen met de NNC. En op hen verzoek houden we dit open. Maar uh, wat de uitkomst ook is, het is altijd slecht nieuws voor die techbedrijven in Amerika die ja. dus eigenlijk gesaboteerd worden. Dat door is, is lastig uit te leggen als je ze met ze samenwerkt. Aan de andere kant kun je zeggen: ja, jongens, maar hier kunnen we niet meer tegenop, ze kunnen alles ongeveer. Nee, ja, maar het probleem is dat die slides komen uit 2008, 2009. Dus we zijn inmiddels al vier jaar verder. En uh, veel, veel mensen zeggen ook als de NHZ het kan... waarom kan een andere buitenlandse inlichtingendienst dan ook niet? Dus uh, ja. daar ligt toch echt wel een, een groot gevaar. En die bedrijven hebben echt heel wat uit te leggen. Goed. Vorige week heb je teruggekeken op het afgelopen jaar. Ja. nu kijken we vooruit naar 2014. Het gaat morgen beginnen tenslotte. Ja. Wat moeten we in de gaten <lacht> houden? Um, ik heb maar wat dingen opgeschreven. Ik denk beginnen maar met uh, 4G en 4K... Het lijkt bijna hetzelfde. Het heeft weinig met elkaar te maken. 4G-netwerken natuurlijk op je mobiele telefoons. En op sommige tablets. Uh, die het uh, 3G-netwerk dat soms zo langzaam is uh, moet gaan ontlasten. Sneller moet gaan maken. We zien inderdaad mensen die vanuit grote voetbalstadions video's uploaden. Kan allemaal met 4G. Omdat het uh, beter bestand is uh, tegen, tegen belasting. En omdat er maar weinig mensen zijn die het gebruiken natuurlijk nu. Uh, maar ik hoor bijvoorbeeld wel bronnen binnen T-Mobile zeggen. Uh, dat hun 3G-netwerk echt een stuk uh, beter is geworden. Omdat mensen langzaam maar zeker overgaan naar 4G. Dus dat zal volgend jaar allemaal, uh, allemaal doorgaan. Uh, dan uh, 4K. Ik weet niet of je weet wat het is. Nee. Het is de, de opvolger van HD. We hebben allemaal oh. eindelijk een HD-televisie. Nee, nee, en nee. nee denkt, nu nog uh, niet. Oh, nee. <laughs> nou, dan, wacht ik, dan wacht ik nog even. Nou, Misschien kun je het overslaan. En ja. dan naar de, de 4K-televisies. Uh, vier keer zo scherp als HD. En uh, de goedkoopste 4K-tv nu krijgt voor ruim 2000 euro. Oh. Dus waarschijnlijk zakt dat goed door Ja, dat in, valt 2014. al mee. Ja, heb je dan ook weer een andere bril nodig als je weer denkt... Nee, gaan want kijken. Inderdaad, Want als we iets niet gaan zien in 2014... denk ik, is het wel 3D. Dat is oh, toch wel... Toch is wel volgens mij is dat toch redelijk mislukt. We moeten maar kijken hoe dat gaat. Maar niemand is daar echt nog, echt nog mee bezig. Uh, nog Kijk, één snel, ja Anders dan komen we in de heel snel. Aan. De Chromebooks. Uh, dat zijn uh, laptops met een besturingssysteem van Google erop, die echt maar 250, 300 dollar kosten. En uh, uit onderzoek blijkt dat vooral het onderwijs dat erg interessant vindt. Want het is gewoon een goedkope, simpele laptop. En uh, ik denk dat we er daar heel veel van gaan zien volgend jaar. Gewoon vanwege... Lage prijs. Hou ons op de hoogte. Rachid Finch ook volgend jaar. Yes, over het internet. Dankjewel. Het NOS Radio en Journal Media over dit. Martijn Nijhuis, die net al weer zat te filmen met zijn mobiele telefoon. Ja, met zo'n hip-iemand moet het wel natuurlijk. Oh, okay. he. We <laughs> hebben cool. nog maar heel even, we hebben zo lang gepraat. Uh, ik zal het kort houden. De Groningse actiegroep Loeske die vraagt opnieuw aandacht uh, van de politiek voor de aardbevingsproblematiek. Loeske wil dat het Rijk 5 cent per gebruikte kubieke meter gas aan belasting gaat heffen. Dat heet dan de stuiver voor Groningen. Het voorstel heeft de actiegroep nu aan alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer gestuurd. Dat meldt RTV Noord. Zes Nederlanders die afgelopen week op eigen gelegenheid naar Syrië zijn gereisd om hulpgoederen uit te delen... hebben hun reisdoel, vluchtelingenkamp Jarmouk, niet bereikt, meldt de Volkskrant. Het kamp werd voortdurend beschoten, vertelt een bestuurslid van de hulpactie Help Syrië de winter door. Het ligt al een jaar onder vuur van het Syrische leger. Sky News zendt beelden uit van de helikopter, waarmee de zwaargewonde Michael Schumacher weggevoerd is na zijn ski-ongeluk. De beelden is alleen te zien hoe de helikopter aankomt en opstijgt, en een aantal mensen hem nakijken. Nieuws over Schumacher heeft de correspondent trouwens niet te melden bij de beelden. Deze uh, injury heeft de aandacht niet alleen Formule 1-fans, maar van mensen over de wereld de Duitse president Angela Merkel, de Chancellor, pardon me, onder those die haar shock overnight. Ja, mag ik even iets doen over Geer Wilders? Ja, doe maar. Die schreef gisteravond op Twitter, zag ik ook nog iets over, meestal over politiek, nu dus over Darts, hij is groots fan. Hij feliciteert Mighty Mike met het winnen van de halve finale. En het leuke is, een paar uur ervoor had hij al gezegd. Ik weet zeker dat hij gaat winnen. En dat gebeurde dus ook. Ja, Michael precies. van Gerber won gisteravond met 6-0 van Adrian Jackpot-Lewis. Geweldig, tweet Wilders. Op naar het wereldkampioenschap. 180.